De oppositie stelt voorwaarden aan een gesprek met de regering. Zo zou er eerst een regering van nationale eenheid moeten komen. Oppositieleider El Baradij zei verder dat er een commissie moet komen die de omstreden grondwet gaat herzien. De politie heeft zeker drie mensen opgepakt in verband met de brand in de nachtclub in Santa Maria. Dat meldde Braziliaanse media. De verdachten zijn de eigenaar van nachtclub KIS en twee leden van de band die daar optrad in de nacht van de fatale brand. Volgens een plaatselijke krant wordt nog gezocht naar een vierde verdachte. De brand kost aan meer dan 230 mensen het leven. Het zijn vooral jongeren tussen de 16 en 20 jaar. De eerste slachtoffers van de discotheekbrand zijn inmiddels begraven. In de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn de hekken weggehaald... bij de flat waar asbest is verwijderd. Na zes maanden hebben bewoners nu weer vrije toegang tot hun straat. De Stanley-laan in Kanaleneiland was dicht sinds eind juli vorig jaar. Toen in een flat asbest werd ontdekt...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 De vijf andere verdachten zijn Belgen. Ze zijn in Turnhout aangehouden en onder voorwaarden later weer vrijgelaten. Nederland heeft om hun uitlevering gevraagd, maar dat is nog niet gebeurd. Woningcorporatie Vestia verkoopt ruim 1400 studentenwoningen in Rotterdam... aan de Stichting Studentenhuisvesting. Die stichting koopt ook bijna 100 parkeerplekken van Vestia. De verkoop past in het plan om de corporatie in tien jaar tijd weer gezond te maken. Vestia kwam in grote financiële problemen door speculatie met derivaten... In het herstelplan staat dat er elk jaar 1600 woningen verkocht moeten worden. Vorig jaar werden al bijna 700 eengezinswoningen verkocht. Het weer droog en geregeld zon. Later neemt de bewolking toe. Het wordt een graad of 6 vandaag. Vanavond gaat het regenen en trekt de wind flink aan. Aan zee wordt de wind stormachtig. Morgen is het wisselvallig, dan waait het stevig. en Het wordt morgen zo'n 10 graden. Aan verkeersinformatie Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat voor Akersloot. Twee kilometer file na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A15 ik hem richting Nijmegen. Tussen Afrit-Arkel en Afrit-Leerdam vijf kilometer. Daar, dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De rechterrijstrook is dicht. Ondernemers opgelet. Wilt u ook 100% controle over uw mobiele uitgaven?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 Goedemiddag, dat u luistert naar Dit is de Dag met hier aan tafel. Carina Schaapman, haar kinderboeken over het Muizenhuis... zijn internationaal een enorm succes. PVV-senator Ronald Seurissen die gaat in debat met rechtbankverslaggever Chris Klomp. rabo Rabo-econoom Wim Boonstra die vindt dat wij veel te somber zijn over de economie. En hier ook nog altijd Jeroen Thijssen. En de rookworst is nog niet op, Jeroen, geloof ik. Nee. Straks onze dichter bij de dag, Daniel D. Maar eerst gaan we een appeltje schillen. Wie schilt er vandaag ons appeltje? PVV-senator PVV Ronald Seurussen, de zaak van de acht vechters uit Eindhoven, doet een oude discussie oplaaien. Mogen burgers of media verdachten vertonen met naam en toenaam en herkenbaar? Vorige week sprak advocaat Gerard Spong, hij is overigens niet de advocaat van de acht jongens, zich erover uit in Pauw en Witteman. Uh, geen stijl heeft die foto's gepubliceerd. En ik vind dat geen stijl daarmee een grens heeft overschreden. Geen stijl is toch geen politieagent, als ik het goed heb. Je moet je wel rekenschap geven van het feit dat uh, als je op deze manier... iedereen zonder enige reserve, voordat hij uh, uh, veroordeeld is... zomaar aan het publiek uh, blootstelt... dat je toch wel een belangrijke grens overschrijdt. De, je zou zeggen, als, als de rechter het met u eens is... dan zal hij dus daar ook met de strafmaat rekening mee houden. Uh, als, ja, dan zal hij daar rekening mee moeten houden. En dat is in het verleden ook best wel gebeurd. Die beelden blijven lifetime op internet bestaan. Zeker. Ja, Ronald Zeurussen. Onder de indruk? Nee, ik ben nou, niet van onder de indruk. Dat niet? had je wel verwacht. <laughs> ja, maar waarom niet? Nou, omdat ik het uh, geen uh, harde en goede argumenten vind. Ik vind als er zoiets plaatsvindt wat we allemaal gezien hebben dan zijn werkelijk vrijwel alle middelen, en zeker die wat betreft privacy... die mogen mij betreft, uh, mij betreft worden ingezet. En ik denk als je je zo misdraagt... dat je ook het recht op privacy uh, helemaal verspild hebt. Dus wat dat betreft ben ik het uh, helemaal niet met uh, spongen sprong heen. U zegt ja. goed dat die filmpjes uh, vorige week uh, ook ja. maar zijn gemaakt. En het had nog wel eerder gemogen wat u betreft? Ja, wat mij betreft uh, mag dat veel eerder. Want uh, nu is de politie uh, maanden aan het uh, zoeken geweest. Nou, maanden, Dat was van begin januari dat eerder... Begin januari, nou, dus een, weken, uh, weken, zeggen we dan. Weken, ja. Uh, maar soms duurt het wel maanden hè, dat, voordat er iets bij opsporing verzocht komt. Dan is de politie aan het reageren en het en dan komt het bij opsporing verzocht. Want dat is natuurlijk ook zo'n programma dat daar gebruik van maakt. En dan hupsakee, een week later is de dader gepakt. Ik zou nou zeggen, doe dat dan direct. Dat kost ontzettend veel uh, menskracht. Schiet een, een de beetje politie. op, zegt u. Ja, en het kost veel menskracht. En het is heerlijk dat die daders dan gepakt worden. Het wordt altijd ook, uh, eigenlijk, min of meer triomfantelijk gezet... En terecht, ja. bij opsporing verzocht. Kijk, we hebben ze weer en help u mee. Dus wat mij betreft mag dat uh, nog veel meer worden ingezet. Ja, meneer Klomp, u kon net al even niet wachten. Ja, ik zit al, uh, al hoofdschuddend uh, te knikken hier. Uh, kijk, waar het hier om gaat, is volgens mij dat we in een rechtsstaat leven. En dat betekent dat wij uh, de overheid geven ontzettend veel bijna onbeperkte macht om in te grijpen. Eh, daar moet je een aantal waarborgen voor hebben. Het openbaar ministerie kan ons bijna het hoogste goed afnemen... dat is de vrijheid. Nou, bij wet, en dat gaat er niet zozeer om wat heer Seurissen vindt... of wat ik vind, het gaat erom wat er in de wet staat. Het OM moet gewoon eh, alle belangen behartigen. Heel simpel gezegd, een winkeldief die je betrapt... schiet je ook niet meteen door de knieën. Ja, ik dat vraag is, dat mij... is een beetje nee, maar geforceerde goed, vergelijking. Laat me, hoor. Ik, ik, ik vraag me af waarom het OM niet heeft gekozen... om deze beelden te laten zien met een balkje... en vervolgens tegen deze mensen gezegd, meld je. Dat een van de grootste explosies van de afgelopen Lopen tijd haren is dat precies zo gedaan. En, de, en met heel veel succes. U zegt niet, niet meteen de beelden waarop de mensen herkenbaar in beeld zijn, maar eerst beelden met een balkje over hun ogen, ja. zodat, we, zodat ja. ze zelf door hebben. hey, ze hebben mijn beelden, ja. maar wij ze nog niet herkennen. Dat is het OM verplicht, hè? proportioneel handelen. Dat staat gewoon in de wet: er is een aanwijzing opsporingsberggeving. En staat het letterlijk in: hier moeten ze zich aan houden. Dan sla je een aantal vliegen in één klap. Waarschijnlijk melden de daders zich. Je verstoort de rechtsgang niet. En je houdt je als OM niet bezig met iets waar ze zich niet mee bezig moeten houden, namelijk straffen, want dat is de rechter. Dus niet uh, nog sneller, die beelden naar buiten, maar nee, juist maar, met, een bel, met een balletje. Ja, met een beroep op de wet. Er staat ook in de wet dat je met je handen van anderen blijft En in dit geval zelfs met je voeten van anderen afblijft. Dus dat vind ik niet zo'n argument. In de wet staat ook dat de wet moet worden gehandhaafd. En ik denk dat je dat op dat moment, als je die beelden laat zien, heel goed doet. Het, het, het, zijn, niet, het zijn niet zomaar beelden. Het zijn beelden van mensen die anderen op een ernstige wijze mishandelen. We hebben nu dat eind over gezien, maar dat is natuurlijk al veel meer gebeurd. Hè. Ook dit weekend weer. Ja, maar even, en, even dit suggestie maar, om het eerst met een balletje te doen. Uh, ja, dan dan heb je natuurlijk toch de kans. Nou, laat ik zeggen, laat ik dan nou ook eens toegeven. Ik denk dat dat één dag mag. Eén dag met een balletje. Nou, dat is we drie dagen doen? eruit. Eén dag. En maar daarna gelijk. Hè, op het moment dat ze zich niet uh, melden. Uh, gelijk zo snel mogelijk uh, op het internet. Uh, Oké, okay, want u bent het wel mee eens dat het schadelijke gevolgen kan hebben voor uh, verdachten. Nou, het heeft vooral schadelijke gevolgen voor degene die onder te lijden hebben gehad. En nogmaals, als je je daar niet bij opgeeft en je doet dat soort dingen niet, dan leidt je ook geen schade. Hè. Dat is natuurlijk ook een, een belangrijk argument. Als je je netjes gedraagt, dan overkomt je dit niet en dit overkomt Mensen die zich misdragen. Dus dan heb ik er al een stuk minder meelijn mee. Ja, nee, maar, uh, we hebben in Nederland geen slachtofferregel. Dan zou het betekenen dat bij een moord. dat je ook moet handelen door de verdachte of de dader. Uh, om het leven te brengen. Dan zou je voor een doodschrift zijn. Je kunt niet zeggen. Er zijn ja, mensen die de wet, hebben, de wet hebben overtreden. Dat hebben ze op een hele lafhartige wijze gedaan. Overigens waarschijnlijk één of twee. Dat hebben ze gedaan. Dan kun je niet zeggen als de Anderen over... ook hoor. Die, nou, hebben, die, die hebben niet ingegrepen. Nee, die maar, hebben staan maar, lachen en hebben erbij gestaan. Maar, maar dan kunnen we het hele uitgaanspubliek in alle grote steden in Nederland gaan veroordelen. Oh, of, maar dat, uh, dat vind ik niet het uh, sterkste argument. Dat als het hele uitgaanspubliek zich zou misdragen, zouden we dat inderdaad te nee, doe. doen. Nee, de heer Seurse heeft het nu over dat ze uh, strafbaar zijn. omdat ze niet in hebben gegeven. Maar uh, het, er is een ander punt. Er is gewoon een rechtspraak. En je kunt niet zeggen: wij gaan met z'n allen rechten. Bedenken zelfs een grondwet. Hè? Artikel 10 regelt de uh, privacy. We hebben dat geregeld. Ja, maar, maar nu zijn er mensen die de wet overtreden. Dan gaan wij als overheid zeggen: ja, oké, okay, dan is een recht geen recht. Dan is het een privilege. en ja, Dan maar, heb je dus geen het, rechtsstaat. Kunnen we het, is, kiezen. het is voortdurend afwegen van welk grondrecht, uh, grondrecht voorgaat. Je hebt natuurlijk ook het grondrecht dat je veilig over straat kan lopen. En je hebt ook het grondrecht dat op het moment dat jij mishandeld wordt. dat de politie en het openbaar ministerie alles in het werk stellen om de daden nee. zo snel mogelijk af te sluiten. Proportioneel. Handig nou, door. ik vind. Oké, okay, maar dan, dan gaat het dus over proportioneel. Ik ben al één dag naar u toegegaan. Dat vind ik dan proportioneel. Ik Vind het eigenlijk al net iets te proportioneel. Dag. Ik, ja, ik heb vandaag een goede <laughs> bui, dus vandaag. niet zeggen. Nee, maar het is, uh, We maken eigenlijk grappen over iets wat, wat voor mij bloed en bloed serieus is. Uh, ook in deze wordt weer veel te veel gedacht aan de aan de daders en, en te weinig deslogtoffers vastgelegd. zo snel. Het is Nou, goed, dan moeten we dat uh, zo snel mogelijk via dan, de rechten dan en, dan moet via, de dan moet u de en via de wet. Nou, dat, dat die kan veranderd worden. Hè, ja, dat is een weg. Maar... Uh... maar meneer Klomp, vindt u dan nu ook dat er echt fout gehandeld is? Tegenwettelijk gehandeld is door het OM? Dat zal uiteindelijk een recht hebben, want dat is het in deze discussie een beetje wordt vergeten. Het OM staat op een soort voetstuk. De rechter zal achteraf nog moeten toetsen of dit goed, uh, goed is gegaan. Maar ik, maar u... ik, ik vind het niet. Ik, vind van, ik denk dat ze een minder zwaar middel hadden kunnen kiezen. U vindt dat het buitenprofessioneel ja, was wat ja, ze hebben gedaan? Zijn, ik, ik denk dat er uiteindelijk twee mensen echt wezenlijk, en misschien is het wel pogen doodslag... dan vind ik dat je, dat je dit soort beelden mag laten zien. Die andere vier jongens, ik heb ze niet eens gezien op de beelden. Bovendien is de rechter die nog moet uitmaken wat ze hebben gedaan. Als zij gewoon meegelopen hebben, is de vraag of het verantwoord is... om ze de rest van hun leven. Want als ze straks solliciteren, tikken mensen in ja, maar... de naam... en er komt op acht van Eindhoven. Dat die jongens hebben geen leven ja, meer. Meneer Oentijs, is dat was mijn vraag. Oh, sorry, oké. Okay. Ja. Uh, meneer Sirussen. Uh, de familie en de kennissen en de vrienden en, en anderen van die jongens zullen dat zich toch heel hun leven herinneren. Dat, de, hoe je het ook went of keert, als je iets verkeerd hebt gedaan. Met de, de hele familie het en, en iedereen weet het. Maar niet de werkgever. Dat is vrij belangrijk. Ja, voor Ja, maar dat is altijd de als de je een gedragen hebt. En, en, en ja, nogmaals, en de, rechter, het de, rechter, de, rechter, de rechter heeft ze nu te pakken, allemaal, gelukkig. En dat komt ook omdat sommigen die niet uh, mee hebben gedaan aan die mishandeling, zich direct hebben gemeld en de namen van anderen hebben genoemd. Dat komt dus dat ze op belt waren. Nou, daardoor zijn ook die anderen gepakt. Ja goed, nogmaals, uh, je hebt niet ingegrepen, je bent straf. Maar, uh, dat is jammer, maar uh, dan moet je dat dus ja, nemen. Maar Johan hey, Thijssen? Uh, wat uh, wat uh, zegt u nou als de zaak voorkomt en de rechter geeft la deelt lagere straffen uit... omdat ze al veroordeeld zijn door de publieke opinie? Dat gebeurt regelmatig en dat mm -hmm. vind ik niet terecht. Maar goed, nogmaals, dat is mijn taak niet, dus het Openbaar Ministerie... om dan in een hoger beroep te gaan. Meneer Boonstra? Ja, kijk, ik, ik moet zeggen, ik vind dit voorbeeld uh, in, in zoverre wat lastig... omdat het overduidelijk is wat de fout ging. Maar het gaat natuurlijk meer om het principe van je hebt een verdachte... en, en, en, en, en je gebruikt deze instrumenten om mensen te, uh, te zoeken. En stel, dan blijkt dat die mensen onschuldig zijn. Dat kan altijd nog. Hè? Je bent in het begin onschuldig... doordat je veroordeeld bent. Uh, dus ik moet zeggen, ik zie wel wat in een in, in soort geleidelijkheid... van als je die beelden hebt, van ja, laat ze dan eerst maar zien... en communiceer ik heel duidelijk van dit hebben we... En, met, met twee, en ook, dan ook met, balkje, met balkje en, en over twee dagen gaan die balkjes eraf. En, uh, twee dagen? We? Ja. Ja. Ja. Dat bedoel, of, Zullen we middel op andere hadden we dat, dat, dat, dat, dat, bedoel, dat, dat? Het gaat gewoon om het principe dat je, dat je mensen dan nog de tijd geeft... om uh, voor zichzelf die publicitaire schade te beperken. Ja, en zijn ze dan dermate hardnekkig dat ze dat niet doen... Dan is het dan, eigenlijk uh, ook eigen schuld. Maar het Misschien is, je is toch wel inbouwen. een goed beginsel ook, meneer... Uh, ja, nee, zowel. maar nogmaals, ik ben uh, alle... Nou, nou, anderhalf dag opgeschoten. Maar dan zou je snel Je doet het snel Nee, maar, op, maar het maar je moet, je moet zo snel mogelijk. Uh, nogmaals, we hebben het nu over dat geval in Eindhoven, maar er zijn natuurlijk... Iedere weekend vindt dit plaats. We hebben natuurlijk ook opsporingen verzocht. De meeste regionale televisies hebben een eigen opsporingsprogramma. En dat helpt de politie enorm. En daarom zeg ik: doe het gelijk na ieder weekend. Zo snel mogelijk. Ja, al die beelden van elk weekend gewoon overal. Als er mishandeld is, eerste dag dan met, met een. Dat heb ik nou al toegegeven: met een, een balkje. Wat trouwens in het buitenland absoluut nergens gebeurt: die balkjes. Alleen in Nederland. Maar goed, dat is prima. Eén dag een balkje en daarna zo snel mogelijk. Nog één keer met de klomp. Ja, volstrekt overbodig. De meeste, meeste uitgaansgeweldzaken komen ze wekelijks tegen. Ook dit soort beelden, trouwens, worden gewoon opgelost... door getuigen, door goed optreden van politie, door bewakingskamers... waardoor politie snel in kan grijpen. Dat uh, is absoluut onnodig. Zeker als we zien wat een enorme hetze er nu is ontstaan. Met name door uh, het, het vrij walgelijke optreden van geen stijl en poont. En, en ik heb de officier van justitie horen zeggen... hoofdofficier, wij zijn daar niet verantwoordelijk voor. Ik denk dat die officier zijn eigen aanwijzingen... op sporensberichtgeving even goed terug moet lezen... wat het OM hemzelf zegt over de impact... Van internet. Okay. Het was trouwens Omroep Brabant, hoor, die als eerste met de beelden is gekomen. De ere toekomt, vanuit ja. u geredeneerd. Ja. Ja. Ja. Zo. Goed, tegenstelling is helder. Meneer Seuris en meneer Klom, dank voor dit moment. We gaan even naar uh, Joris van de Kerkhof. Goedemiddag, Joris, en slag geven, ja. want die is bij de persconferentie die uh, namens de familie uh, van Tim Ribberink is gehouden vanmiddag. We hadden straks al even Marinus van der Berg uh, aan de lijn in, de, in deze uitzending. Wat is er verteld? Uh, voor een groot deel wat hij ook bij jullie heeft verteld, meneer Van den Berg... dus dat het voor de vader van Tim Ribberink... het voelde als een moordaanslag, uh, de uitzending van de, van de VARA uh, vorige week. De twee uitzendingen. Uh, maar wat hij niet wilde vertellen, waar hij nu wel op doorging... Uh, de VARA moet, wat Van den Berg en de familie van Ribberink betreft, uh, rectificeren. Er is namelijk wel een verband tussen zelfmoord en pesten. En eh, er is wel een afscheidsbrief. Dat verband eh, is er wel. Daarom moet de VARA rectificeren. Ze gaan naar de Raad voor de Journalistiek. Met een brief, niet met een klacht, maar met een brief... waarin ze de raad vragen om zich over dit soort uitzendingen eh, te buigen. En ja, ze vragen van de raad... Uh, ja een mening over uh, uh, of het ethisch verantwoord is wat hier uh, allemaal uh, gebeurd is. Ze willen geen juridische stappen uh, ondernemen, maar ze vinden het wel vervelend... dat de excuses van de VARA, dat had je het in het gesprek met, uh, met Van den Berg ook ja. al over... dat de excuses van de VARA ja, ook nog niet rechtstreeks aan de ouders gericht zijn. Tot een half uur geleden, tot het begin van die persconferentie... was in ieder geval helder dat er vanuit de VARA rechtstreeks naar de ouders uh, niks gemeld is. Maar misschien komt dat vanavond, want ik heb begrepen dat de maker van het programma... in discussie gaat met, met meneer Van den Berg hier oh. bij RTV Oost. Oké, okay, dat wordt daar uitgezonden. En jij zegt, ze eisen rectificatie van de, van de VARA. Uh, maar het is allemaal redelijk genuanceerd. Ze vragen rectificatie, maar ze willen het wel. Ja, dan wordt het eisen. Ja, ja daar zit het dicht tegenaan. Joris van de Kerkhoek, dankjewel. Chris Klomp, de verslaggever, hoe luister jij je naar? Uh, ja, ik, ik vind het ongelooflijk wat de vader heeft gedaan. Ik heb de documentairemaker ook gehoord. En die zei van ja, die zelfmoordbrief kon niet echt zijn. Ik heb een aantal gezien en het past niet bij elkaar. Dan denk ik dat je als journalist een witte jas aantrekt. En dat moet je nooit doen. Ik vrees dat de ouders van, uh, van Tim Brink juridisch gezien niet zo heel veel kans maken. Behalve bij de Raad voor de Journalistiek. Maar, ja, maar daar wat... dienen ze geen klachten in. Maar daar doen ze slechts een, een, een verzoek van kijk hier eens goed na. Van is dit nog ethisch? Ja, voor wat het waard is denk ik. Ja, want dat zal die raad zeggen. Ja, ik vind het lastig om daar een uitspraak over te doen. Uh, uh, ja. Goed, wij gaan verder praten met Carina Schaapman over een wat vrolijker onderwerp. U bent de gevierd schrijfster van kinderboeken. De, nummer drie van het Muizenhuis verschijnt. In Nederland 100.000 exemplaren verkocht. En ook in het buitenland, al in 17 talen vertaald. En de grote Engelse uitgeverij Penguin gaat het nu ook uitgeven. Enorm succes. Hiervoor zat u in de politiek. Wat is leuker? Beide. Beide? Ja. heb <laughs> het, het Allebei ja. met veel plezier gedaan. <laughs> ja? Het is niet zo dat dat schrijven leuker is. Uh, nou, ja, nee. <laughs> het is niet te vergelijken het is, eigenlijk. Het is niet te vergelijken. Hoe is het ontstaan dat schrijven? Ik deed het eigenlijk als kind al. En uh, heb het altijd doorgezet. En uh, alleen op een gegeven moment wordt het dan professioneel. Dat werd in 2000 toen ik mijn eerste boek Schoolstrijd uh, Ouders op de brest voor Beter Onderwijs uh, uitbracht. En in 2004 boek zonder moeder. En vervolgens, uh, mijn grote wens had ik eigenlijk altijd al om een kinderboek te schrijven. Dat uh, heb ik in 2007 ben ik daar begonnen. En, uh, en, en dit is het resultaat, want die andere boeken, dat waren geen kinderboeken? Nee, maar nee. Zonder Moeder was ook een internationale bestseller. Ja, dus u had al een beetje aan succes gerookt. Geef het even door, aan de, zodat de mensen aan tafel ook kunnen zien. Het is Wat, wel een harde overgang hoor, van dit, de, de vorige onderwerpen ja. ja, ja, ja. ja. ja. naar nou, ja, Ik probeer het een beetje zacht in te lijnen. Ja. U heeft ook nog voor u staan twee figuurtjes, twee ja. muizen, Vertel wie dat zei? Uh, Dit zijn uh, Sam en Julia en uh, dat zijn de hoofdpersonen in de boeken. Julia lijkt eigenlijk heel erg op het karakter dat ik uh, vertegenwoordig. Alle elementen zitten daarin. Ze is nieuwsgierig, initiatiefrijk en Sam is uh, verlegen en heel erg braaf. En uh, samen vullen ze elkaar perfect aan. Dus Sam durft door Julia dingen te doen die hij anders nooit zou durven. En zij wordt enigszins in toom gehouden door Sam. Het echte leven eigenlijk. Het zo. echte leven. En ik heb uh, een decor gebouwd... van drie meter hoog. Dat is, uh, Ik heb hier een plaatje daarvan. Ja, laten we even op de weg zien. Een poster. Het, poster, ja. het heeft uh, meer dan honderd kamers... en iedere kamer vertegenwoordigt een verhaallijn. Het heeft ook een achterkant, twee zijkanten. Je kunt eromheen lopen. En dit muizenhuis is uh, permanent tentoongesteld... in de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Mm -hmm. En een aantal kamers uit het muishuis... want je moet je voorstellen, die zijn op de grootte... van een schoenendoos. Die heb ik in het groot nagebouwd... Uh, uh, in kasteel, op de zolder van Kasteel Groeneveld... waardoor je als uh, toeschouwer ook echt het muishuis... Dus kan je er echt doorheen, doorheen lopen. Oh, ja. Ja, ja. En uh, nou ja, daar heb ik dus heel veel geschiedenissen en verhaallijnen... lopen door dit huis heen. En, zijn, en uh, die zijn die al opgeschreven of komen die allemaal ja, nog in verhalen? De, in de eerste twee boeken zijn er natuurlijk al een heleboel uh, uh, kamers aan bod gekomen. En in ieder boek komen er meer kamers. Maar ze doen ook uitstapjes. Dus in het tweede boek gingen Sam en Julia naar het theater. Dan bouw ik daarvoor een theater... In het derde boek waar ik nu mee bezig ben, bouw ik het circus naar waar ik als kind heb geleefd. En dan wordt er dus nog wel in de kamers allerlei avonturen, maar ze gaan ook naar het circus. Ja. En dat wordt dan wel heel echt. Maar je moet dus en kunnen schrijven en kunnen knutselen, want het is best lastig lijkt me om zoiets te maken. Dan moet je ja. toch wel, want Er zitten allemaal hele kleine, kleine voorwerpjes in, zijn die allemaal zelf gemaakt? Ja. Zo. En ook, uh, dat was voor mij niet nieuw, voor de buitenwereld wel... maar eigenlijk bij al mijn boeken, ook mijn andere boeken... en zelfs bij mijn politieke rapporten maakte ik altijd beelden. Maar dat waren mensgrote beelden. En uh, dit is uiteindelijk natuurlijk ook een groot beeld geworden. Uh -huh. Maar um, uh, het groot werken, dat zit eigenlijk heel erg in mij. En dat wil ik ook graag uit. Ik kan het nooit met woorden alleen uh, volstaan. Dus ik moet iets erbij maken. En, dus, en hoe zat dat in de politiek? Geef daar eens een voorbeeld van. Wat voor een beeld zat daar dan bij? Wat u deed? Nou, dan maakte ik bijvoorbeeld mensgrote uh, voorbeeld noemen. Een politiek beeld was een beeld wat ik maakte... naar aanleiding van ontmoetingen. Wat ik in der tijd had met uh, Ayaan Hershey Ali... We hebben samen werkgroepen opgericht. In 2002 was dat, was ze nog niet bekend. En toen heb ik een beeld gemaakt dat ging bijvoorbeeld over een mensgroot vrouwenfiguur. Dat zat met een burka op, tilt er burka op. Uh, geborduurde ge handen, armen uh, in henna, uh -huh. uh, besneden vagina. En op haar leunde de westerse pornobeep met alle littekens van borstvergrotingen, lipvergrotingen, vagina ver, uh, verkleiningen En uh, als contrast van beide vrouwen uit de twee werelddelen die elkaar ontmoeten, maar aangetast in hun waardigheid. Ja. Dat is een echt een zwaar politiek beeld. En wa wat die... wa waar kwam dat dan, dat beeld? Werd dat dan met een rapport samen gepresenteerd? Nee, die of... beelden die maakte ik gewoon voor mij. De noodzaak niet om die beelden te tonen. Dus ik heb eindeloos veel beelden maak ik. En die staan allemaal in uw huis, En die staan allemaal opgeslagen in de kelder. Alleen toen ik een kinderboek maakte, toen, ja, kijk, die beelden zijn zwaar en confronterend en rouw. Maar zijn ze nooit geëxposeerd of zo? Je zou daar toch ook een tatoeage van hebben? Ja, maar daar heb ik geen behoefte aan. Maar is het dan voor u een behoefte om dat te doen? u En dat deed ik als kind al. Op de huisartsschool waar ik zat, zeiden ze altijd: kind, je moet naar de kunstak. maar ja, hoe kom je van de huisartsschool naar een Ik dat lukte gewoon niet. En toen ik moeder was, maakte ik altijd poppen voor mijn kinderen. En iedereen wilde altijd die poppen hebben. Mm -hmm. Dus het zit een beetje in me om altijd iets te maken. Maar ik voel niet altijd de noodzaak om ermee naar buiten te treden. Nee. In het geval van het kinderboek, ja, daar heb ik zoveel boodschap en zoveel visie mee. Dat vond ik wel belangrijk om kinderen in deze tijd een wereld te gunnen die eigenlijk ieder kind gunt en daarbij volwassenen een wereld gunnen... waar ze naar terug verlangen. Ja. En die combinatie schijnt universeel aan, ja, te, slaan, aan te slaan. Iedereen wil <laughs> het zien. Maar nog even over die andere beelden. Is het ja. niet toch ook een keer een moment dat, dat we dat allemaal wel mogen aanschouwen? Jij nou, blijft je, dat voor eeuwig in de kelder? Die beelden zijn zo hard en confronterend. En dat maakt ook dat de buitenwereld daar heel hard en confronterend op zal reageren. En het fijne voor mij persoonlijk met het muishuis is... Ja, dat je zo'n zaligmakende <laughs> reacties krijgt. Dat doet mijn ziel goed, Die dus dus ik het lief. voorlopig zo. Maar misschien hebben we die confrontatie wel nodig als samenleving. Nee hoor, die ja. hebben jullie genoeg. Hiervoor hadden jullie het al aan tafel. Ah, ja. Laten we maar gewoon wegdromen bij de wereld bij de, van het muishuis. hoe lang doe je over zo'n boek? Het moet gigantisch veel werk zijn Ja, helemaal... ik heb drie jaar gebouwd aan het decor voor het boek. En dat was van s ochtends vroeg tot uh, s'avonds laat. Iedere dag en nooit weg en noem maar op. Dat doe ik nu weer. Dus als ik een circus bouw, daar, ik sta s ochtends vroeg op begin te bouwen... en s'avonds laat eindig ik. En wanneer schrijft u dan? Uh, daartussendoor. Dus ik bouw en schrijf tegelijkertijd, ja, ja. okay. omdat een kamer die ik bouw, staat nooit op zichzelf. Er zit altijd een verhaal mm. en je ziet ook de diepgang en de geschiedenis in de kamers. Mm. En de, ik begrijp dat u nogal een bijzondere manier van schrijven heeft, met weinig uh, punten en komma's. Ja, ik <lacht> ben een hele snelle uh, schrijver. <lacht> ja. ik, ja. ik weet nog toen ik mijn e tweede boek uitgaf, dat was natuurlijk een literaire... Uh, uh, Non-fictieboek. En uh, toen dacht ik zelf nog dat toen daar de uitgever. Oh god, weet je, die zal vallen over alle puntkomma's en aanhalingstekens. Maar ja, ze zei dat is juist jouw kracht. Dus dat is uh, ja. jouw stijl. En dan is er een, bij de uitgeverij iemand die dat daar dan is redigeert? Er natuurlijk niet? een redactie die uh, op punten, komma's uitroeptekens uh, redigeert. maar eigenlijk nooit op de inhoud van het verhaal. Dus nou, die blijven dicht bij mezelf. Ja. En daar die bewaak ik ook op die manier. En u zei net, ik vind het heel belangrijk dat, dat kinderen en ook volwassenen een wereld krijgen waar ze naar terug kunnen verlangen of waar ze in kunnen verdwijnen of in, in kunnen stappen. Wat is, wat is dat voor wereld? Het is een wereld waar het veilig is, waar je ziet dat er zorg voor elkaar wordt gedragen, waar heel veel liefde is en alles wat gemaakt is, is ook met zorg gemaakt. Dat zie je aan de dingen af. Er zitten geschiedenissen in. Een belangrijk onderdeel is bijvoorbeeld dat ik ook in ieder boek aandacht besteed aan een religie. Ook al geloof ik zelf niet, zie ik wel dat het geloof voor heel veel mensen een belangrijk thema in hun leven is. Maar hoe zien we dat dan terug in het verhaal? Van uh, in het Julia? eerste boek heb ik een verhaal over een Shabbat op vrijdagavond, omdat ik vind het belangrijk dat je leert dat als het ergens anders, er anders aan toe gaat, het geen bedreiging hoeft te zijn, maar een verrijking. In het tweede boek maakt uh, Sam en Julia kennis met het suikerfeest. In het derde boek met de uh, drie koningen. En dan zie ik je. Nee, dat ook... wilden ze die mensen toch? Of nee, zeer. Ik walg erbij. Ik, ze de ik denk dat mensen zouden smelten als ze zien hoe blij kinderen met een achtergrond, uh, uh, als je die ziet, want ik kom vaak op kla in klassen, dat er dus aandacht voor het suikerfeest is. Dat is zo oh, blijf, fijn, want het suikerfeest, mijn boek, zit er gewoon. Even, even uh, naar Ronald Seuris, want die voelt zich tekort gedaan. Eens, nee, kijk, wij, wij blijven maar voortdurend zeggen... we hebben niks tegen moslims, we hebben alleen wat tegen de politieke islam. En, en daar, daar zal u ongetwijfeld met die muisboek niet over schrijven. Nee, dus daar ja. heeft hij ook Als mensen het feest willen vieren, ja, wie gaat ze tegenhouden? We zien ja, nu een mooi plaatje van het suikerfeest. Nou ja, mm. dit gaat gewoon over verbinding. Ik doe het altijd rondom het eten. Eten verbindt mensen. En rituelen rondom het eten zijn ook vaak uh, hun oorsprong vinden in de religie. Maar er is ook plek voor Julia. Julia beslist het ongelovige. Het ligt er niet zo bovenop. Ik bedoel, ik ga dat niet zeggen. Dit is het nee, ongelooflijk. Maar meisje. dat speelt Maar Julia zou altijd zeggen: Oh, dat doet mijn moeder nooit. Want bij ons vieren we alleen de verjaardag. En Sinterklaas misschien. Ja. Ik heb nog andere vragen. Snapt u dat het zo'n groot succes is? Waar zit hem dat in? Nou, dat inmiddels wel, omdat ik natuurlijk zoveel mensen <laughs> spreek. En uh, wat je ziet is dat. Uh, mensen gewoon tot rust willen komen. Want het er succes. er zijn heel veel kinderboeken. Nee, maar het succes van dit boek is natuurlijk ook dat het niet alleen kinderen aanspreekt. Ook mannen worden hier gelukkig van. Ja, er zitten hier vier en... mannen en ik vroeg me al af of het ze iets nou, deed. Het is ja, natuurlijk het, het iets. niet zoet. Ik, ik het heb is, twee kleindochters, die ga ik zeker voorlezen, want ik erg me nogal aan dat ze heel vaak met die, met die uh, spelletjes zitten, die, die computerspelletjes. Ze zijn daar nu al stukken beter in dan hun opa. Oh, toch. Maar dit is gewoon heerlijk om s'avonds ook voor te lezen. En ze kunnen ook zoeken en kijken en ja. nogmaals, ik vind het uh, echt een, een, nou, uh, een trouvallie. Ik, uh, ik ga het, het zeker kopen. Okay. Ja. Nou kijk, in kijk, kijk, zo'n plaatje, daar worden mannen bijvoorbeeld heel vrolijk van. Dat is een plaatje met muziekinstrumenten. Ja, en, en jazz, vrolijk. en Goed, uh, zwaar, zware jazz. Een beetje een rommelige internet. kamer. Rommelig. Uh, ja, nee, dat logisch, is maar duidelijk. Maar met mannen te maken. Maar dit is, ja. nou, omdat mannen vallen ja, dus op, op het muizenhuisboek. En Nou, dat is niet zo gek. Uh, bij mij in het muishuis liggen de onderbroeken onder een bed... zoals bij iedereen eigenlijk. Bij mij niet oh, oh, oh. Er... Ja. Oh, Onderbroeken. Nou ja. uh, <laughs> Alle details staan erin. Het is doorleefd. En dat is iets wat mensen herkennen en aanspreekt. En plus, de dingen die ik heb gemaakt... daar herken je de oorsprong in. Dus je ziet dat een dopje wordt een schaaltje... of een dopje wordt een lampje. Uh, dat is leuk om te herkennen. Maar u kunt, kunt moedeloos nog een half uur doorpraten. Ja, ik heb helemaal veel te weinig tijd. Kan het nog over de pedagogische visie van het boek? Wordt er ook zei gekocht? Wordt er ook weer gekocht? Ja, er wordt uitgebreid. Ieder dat boek wordt uitgebreid. Maar er komen oh, geen katten hiervoor. Nee. <tok> nee, <tok> nee Vijlander kent dat, het muishuis Dat zou ik niet. Nou niet. zeggen. zeggen. Mijn klijken hebben zien wel echte muizen. En die weten ook dat die door de kat gevangen worden. Want dat gebeurt toch regelmatig. Daniel D. Goedemiddag. Goedemiddag. Dichter bij de dag. Hallo. Laten we horen wat je hebt gemaakt. Kat en muisspel. Het muisje dat bij ons op zolder woonde dat wij liefkozend Ronald noemden, kreeg al ras meer en meer kapsones. Eerst was het eten niet goed, de frikandellen te vet, de rookworsten te lijmig en de olierollen te melig. Toen vond hij dat de waarde van ons huis niet voor niets daalde. De problemen niet op te lossen, als we omhoog keken, zagen wij de bodem van de put. En tenslotte begon hij te zeuren van. dit trek ik me heel erg aan. Ik zou het openbaar moeten maken van jullie privacy heb ik schoon genoeg. Dat recht hebben jullie verspeeld. U zult begrijpen, de situatie werd onhoudbaar. Daarom gaan we een asielkat in huis halen. En we noemen hem Chris. Anders kopje. <lacht> Dankjewel, Daniel. eeuwigheid eindelijk bereikt. We zetten hem op onze website, dit is de dagpunt nu. En dan kunt u ook gesprekken terugkijken en reacties of ideeën kwijt. En hartelijk dank aan de gasten. Tineke Seelen van Stichting Vluchtelingen, rabo economie in Boonstra, kinderboekenschrijver Carina Schaapman, culinairjournalist Jeroen Thijssen, Ronald Seurissen en Chris Klomp, die een uh, heftig debat met elkaar voeren. Hartelijk dank allemaal. En uh, zometeen na half vier de Villa, Villa Roog. Ja, Jochems, wat gaan jullie doen? Hallo Elsbeth, wij gaan het hebben over een doorbraak in de bestrijding van HIV. En het gaat om de inzet van de eiwit dat lama's aanmaken. Jazeker die spuugende wolbalen. En we leggen de Algerijnse strijdgroepen onder de loep waartegen de Fransen in Mali vechten. Maar nu is het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het nos journaal de Braziliaanse politie heeft zeker drie mensen opgepakt... in verband met de brand in een nachtclub in Santa Maria. De verdachten zijn de eigenaar van de nachtclub... en twee leden van de band die daar optrad. Volgens een plaatselijke krant wordt nog gezocht naar een vierde verdachte. De oppositie in Egypte heeft een oproep van president Morsi... om te gaan onderhandelen, van de hand gewezen. Morsi deed zijn oproep na de rellen van de afgelopen dagen. Die begonnen nadat een rechtbank 21 mensen ter dood had veroordeeld... vanwege hun rol bij gewelddadigheden na een voetbalwedstrijd... vorig jaar februari. In de Utrechtse wijk Kanale-eiland zijn de hekken verwijderd... bij de flat waar asbest is verwijderd. Na zes maanden hebben bewoners nu weer vrije toegang tot hun straat. De Stendilaan in Kanale-eiland was dicht sinds eind juli vorig jaar... toen in een flat asbest werd ontdekt. En woningcorporatie Vestia verkoopt ruim 1400 studentenwoningen in Rotterdam... aan de Stichting Studentenhuisvesting... Verkoop past in het plan om de corporatie in tien jaar tijd weer gezond te maken. Vestia kwam in grote financiële problemen door speculatie met derivaten. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de BV Keersinformatie er staan files op de ring van Amsterdam. De A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel drie kilometer. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen voor Afritleerdam, 4. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg, de rechterrijstrook is dicht. En op de A67 Venlo richting Eindhoven voor Geldrop 2 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Ons panel Schuld en Boete bespreekt na 4 uur het actuele nieuws over recht, onrecht, straffen en straffeloosheid. Veel jihadisten die in Mali op dit moment tegen de Fransen vechten, komen uit Algerije. En Al-Qaeda in de Maghreb staat onder commando van een Algerijn. Wij gaan praten over Algerije, over de eigenlijk nooit opgehouden burgeroorlog daar en de moeizame verhouding met het Westen. En Metropolis Radio Buits buigt zich deze week over haar: krullen, snorren, ponies en paardenstaarten wereldwijd. Uw reacties zijn welkom via de site villavpro.nl. Dit is Radio 1 Villa VPRO. Er is een doorbraak bereikt in de bestrijding van HIV. Utrechtse wetenschappers hebben namelijk een eiwit gevonden. dat op uiterst effectieve wijze het HIV-virus uitschakelt. Een van hen is Nika Strookappen en zij promoveert deze week op dat onderzoek. Mevrouw Strookappen, goedemiddag. Uh, wat heeft u met uw collega's precies gevonden? Uh, nou, wij hebben gezocht naar een antilichaam wat aan HIV bindt... en die in staat is zoveel mogelijk hij, uh, verschillende soorten virussen om dat uit te schakelen. En op sommige ge gebieden maakt het dat virus helemaal niks uit of er daar een antilichaam aan bindt... maar er zijn een paar hele kleine gebiedjes waar het, het virus wel wat uitmaakt. En nu hebben wij een antilichaam gevonden... dat precies binnen zo'n gebiedje bindt. Dus um, ja, die kan 96% van alle virussen kan die neutraliseren. Dus dat is eigenlijk best heel goed. En wat is precies een antilichaam? Um, een antilichaam is een, een, een eiwit... dat het immuunsysteem normaal aanmaakt... om, uh, om ziekteverwekkers uh, te binden en zo te herkennen. Mm -hmm. Dus te neutraliseren, te zorgen dat ze niet meer... Zijn. Het is een antilichaam dat wordt aangemaakt door een lama. Dat een beest van de kuifjeboeken. Ja. Hoe bent u daar zo op gekomen? Uh, onze onderzoeksgroep die, uh, die werkte al langer met uh, lama-antilichamen. En dat vooral omdat het, uh, het stukje wat echt aan het antigen... of dus aan, het, aan virussen of andere uh, stoffen bindt... Dat is, uh, omdat het maar uit één deeltje bestaat... is het veel makkelijker te isoleren als van andere antilichamen... En het is ook een stuk stabieler en goedkoper om te maken. En wanneer is het inzetbaar voor de mens? Uh, nou, we gaan op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen voor een ap-trial. Dus dan gaan we het testen in apen. Ja. En afhankelijk van de resultaten daar zal het uh, verder uh, ontwikkeld worden. En waar moet het uiteindelijk toe leiden? Wordt dat een soort pil? Wordt het een soort zalfje? Hoe, hoe, ga, hoe moet het toegepast gaan worden? We hebben met een van onze andere antilichamen al onderzoek nagedaan en het is zowel mogelijk om het in een crème te verwerken of om het in een pilletje te verwerken die je dan eventueel in een ring kan stoppen. Wat nu al bekend is van de anticonceptiepil, dat dat ook in de vorm van een ring kan, een vaginale ring. Mm -hmm. En dat kan eventueel ook met onze antilichamen. Kun je ook mensen genezen die nu HIV hebben? Dat wordt heel erg lastig, denk ik. Omdat het virus, dat komt de menselijke cel in... en bouwt zich dan in in het DNA van die cel. Aha. En op dat moment valt het dus eigenlijk niet te herkennen... dat die cel geïnfecteerd is. En daar kan hij zo tien jaar kan die zo zitten zonder dat hij iets doet. En dan ineens kan hij weer actief worden. Dus Want daar... op het moment dat hij actief is... zal je hem wel inderdaad uh, de, die cel kunnen herkennen. En dus, uh, ja, doden. Maar dit wat u gevonden heeft, is dus echt om besmetting te voorkomen... Ja, dat was wel uh, het primaire doel. Nou, mevrouw Strookappen, ik wens u een, uh, een gezegende promotie. Ja, nou, wel. Oké, okay. goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Tijd voor één minuut met het thema dieren. Pst, Eén minuut. Nou, ik haat honden, mijn hele leven al. Ik vind honden verschrikkelijk. Uh, maar toen kwam ik een hele leuke vrouw tegen in een kroeg waar ik verliefd op werd en zij op mij. En die had uiteraard een hond. Um, nou, ik heb die hond uh, ja, erbij moeten nemen. Dat was geen optie. De hond zou niet weggaan. De hond was er eerder dan ik. Uh, sterker nog, de hond sliep eerst in bed bij haar. Die heb ik langzamerhand in een mandje uh, naast het bed gekregen. En vervolgens verbannen naar een andere kamer. Maar ja, verder was daar die hond en die moest verzorgd worden. En dat heb ik altijd gedaan tot uh, mijn grote verdriet... Hij, had natuurlijk, hij was incontinent, dement, doof en blind uiteindelijk. Dus het was altijd als we met de kinderen uit school kwamen... nou jongens, eerst even de drollen van Lodewijk in het huis zoeken... en dan even waar heeft hij gepist. Ja, dat was dan inmiddels ook wel door het, het plafond in de kamers daaronder gelekt... en dan wel ja, dat soort grappen. <laughs> Eén keer heb ik Marion, uh, die toen op vakantie was... en toen ik een week voor de hond moest zorgen... midden in de nacht een boze sms gestuurd... Mijn liefde voor jou is niet voldoende om de haat voor Lodewijk te compenseren. Nooit een smsje op teruggekomen. Eén minuut gemaakt door Stef Visjager. Morgen weer een dierenminuut in de villa. En alle minuten kunt u vinden op vpro.nl slash één minuut. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land...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 We beginnen vandaag in Turkije, waar een snor niet alleen een kwestie van smaak is, maar ook iets zegt over je politieke voorkeur. Kapper Errol Oran wijst naar een krantenfoto van een acteur met een snor en een baard van twee vuisten lang. Errol heeft zelf alleen wat stoppeltjes. U wilt deze snor en baard? Evet, moda, cünkü Sultan Süleyman, şimdi moda. Ja, want dit is mode. Hij noemt Sultan Süleyman de eerste. De grootste leider van het Ottomaanse Rijk in de 16e eeuw. Die had zo'n snoer en baard. Dan bent u nog wel even bezig. Vier maanden ongeveer. Waarom juist deze? Ik zou zo graag in dat tijdperk leven. Wij houden van ons Ottomaanse verleden. Die liefde kwam niet vanzelf. Er is sinds twee jaar een razend populaire televisieserie over het leven van Sultan Suleyman. Nu mensen dit verleden op televisie kunnen zien, zijn ze er heel trots op. Maar een snor is ook een politiek statement in Turkije. Ik ga een snorje, maar ik ga kese. Ik ga een snorje, maar ik ga een mijn snor leek in het begin een beetje op een nationalistische snor van vroeger. Maar ik ben niet zo'n nationalist. De partij van de premier heeft een religieuze inslag. De snor van de premier, zoals die van onze profeet, is kort. Sociaaldemocraten hebben dikke snoren. Nationalisten hebben snoren die aan het einde naar beneden buigen. Een klant van Oral had er zo een. Het yani. ee, was een spaghettisnor. Lang, het stond van nationalisme. Maar nu is hij weg. Da, ters. <gülüyor> nu we ouder zijn, zijn dit soort dingen een beetje ongepast. De partij is hier. Hij wijst naar zijn hart. Maar als je jong bent, kan je niet zonder snor, zegt een andere klant. Ja, olmadan olmuyor. kesimler Zonder snor dat hoort niet, maar sommige regio's zijn er fanatieker in dan andere. Ik was me juist aan het bedenken of ik een beetje moet laten staan. Ik heb net besloten dat we een bescheiden normale snor maken. Ik falan, ben mesela superkestim zaman, arkadaşlarım. Ya, kestin, Als ik het allemaal scheer, zeggen mijn vrienden natuurlijk: waarom heb je je geschoren? Het staat je niet. Je moet op zijn minst een stoppelbaardje hebben. Dat vindt Oral ook. Bence, da bunun yani. Ik denk dat je het moet laten groeien voor het beeld. Het zou ook in Nederland wijd verspreid moeten zijn. Turkse baarden en snorren worden zorgvuldig gecultiveerd. Klanten met een beginnende baard komen hier steeds over de vloer. We scheren ze dan met een scheermes om hun baardhaar te versterken. Oral bladert verder in de krant. Een foto van voetballer Wessing Snyder... die gisteren zijn eerste wedstrijd speelde voor de Turkse club Kalatasaray. Kalatasaray won. Oral is fan van de club en dol blij met Snyder. Maar ja, dat gebrek aan haar op zijn gezicht, hè? Baardloos, snorloos, zijn haar is ook al kort, zijn hoofd is ook rond, helemaal een ei. Tja, veel Nederlandse mannen houden nou helemaal niet van snorren. Nog een foto van een gladgeschoren Westerse voetballer. Hij komt vast ook uit Nederland.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 Het Franse leger rukt op in Mali. Dit weekend veroverden de Franse militairen samen met Malinese troepen de stad Gao op fundamentalistische moslims. Veel van die moslimextremisten in Mali komen uit Algerije. Flo is Midden-Oosten deskundige, verbonden aan het instituut Tingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we even de actualiteit bespreken, want we worden gelijk bediend. Ja. Uh, vannacht hebben extremisten in het noorden van Algerije een oliepijpleiding aangevallen. En degene die dat uh, stukje geschreven heeft, die schrijft daarbij dat zo'n aanval in het noorden uh, relatief zeldzaam is... vanwege de massale aanwezigheid van veiligheidstroepen... Uh, we hebben afgesproken trouwens om je en jij te zeggen op jouw verzoek. Ja. Um, wat betekent dit? Betekent dit dat ze zich sterk voelen? Nou, ik, ik, Mijn komt dit bericht natuurlijk ook uh, zojuist onder ogen. En ik denk inderdaad dat uh, de islamitische uh, uh, radicale groepering in het noorden van Algerije mee willen liften op wat er al is gebeurd eerder uh, bij de raffinaderij mm -hmm. in, het, in het zuidoosten van Algerije. Uh, u heeft gelijk, of je hebt gelijk, dat het in het noorden van Algerije. Uh, de laatste jaren relatief zeldzaam is, dit soort aanvallen. vanwege de enorme veiligheidsmaatregelen. die de, die de overheid heeft, uh, heeft getroffen. Dus ik denk inderdaad dat dit een antwoord is op het offensief. wat Frankrijk in, in Mali voert. Ja. En wij leggen ook een antwoord op de actie van de groep in het zuiden van, uh, van Algerije... dat het dus inderdaad in het noorden ook kan voorkomen. Een antwoord op, op Mali, hè, waar de invloed van die Algerijnse extremisten... ook heel groot is. Er vechten veel Algerijnen mee daar. Er zijn ja. ook uh, Algerijnen die daar commando voeren. Onder andere uh, van, van de jihadisten van Al-Qaeda in de Maghreb. Ja. Wie, wie, wie zijn die groepen uit Algerije die zich zo op die strijd storten daar? Uh, die groepen uh, uh, in Algerije zijn eigenlijk ontstaan ten tijde van uh, de Algerijnse Burgeroorlog in de jaren 90. Tijdens tijden van de jaren 90 hebben ze zich gemanifesteerd, maar eigenlijk zijn ze al eerder ontstaan eind jaren 80. Um, de heren die, die daar nu uh, um, commando voeren... zoals die Belmokhtar, die in het nieuws is geweest... Hmm. maar ook Abdelmalek Droukdel die naam uh, wordt ook wel genoemd... de commandant van, van Akim, die hebben eigenlijk carrière gemaakt. Akim, dat is de Al-Qaeda Al in de Maghreb. De Islamitische Maghreb. En Maghreb, de dat is gewoon Noord-Afrika gewoon. Ongeveer, ja. ja. Exclusief uh, Egypte, Libië, daar wordt uh, nou. gedebatteerd of die erbij hoort. Maar goed, die um, Droukdel is commandant daarvan? Ja, ja. Um, uh, en ja goed, die hebben dus carrière gemaakt in tijden van de burgeroorlog. Zijn door alle veiligheidsmaatregelen van de al Algerijnse overheid... eigenlijk teruggedrongen tot het zuiden van Algerije. Dat grote Sahelgebied, dat woestijngebied. Uh, en hebben daar uh, een, een um, strategie verder uh, uitgebouwd. Um, de ontvoeringstechnieken, de afpersingstechnieken. Um, die mannen die zijn dus al inmiddels... Ruim twintig jaar bezig met uh, de gewapende jihad. Dus ze zijn echte uh, oude bekenden, zouden ze kunnen noemen, veteranen. Ja. Ja. Hoe is de relatie tussen. Oh, ja, dat, dat, dat misschien over, overvraag ik nu hoor. Maar ja. heb je niet het idee wie het zijn die die opgeblazen hebben of aangevallen hebben? En hebben die een verhouding met die Algerijnen in Mali? Zijn dat verwante groepen? Nou, Het ik, is ik, uh, dus natuurlijk even afwachten welke groep uh, deze aanslag opeist. Um, het zal vast en zeker gelieerd zijn aan Akim, dan wel Akim zelf. Mm -hmm. um, de groep die de raffinaderij heeft aangevallen onlangs... dat is natuurlijk ook een aan Akim gelieerde groep. Ze hebben in ieder geval dezelfde ideologie. Um, interessant is dat Belmokhtar, die de raffinaderij onlangs aanviel... Uh, die is uit Akim gezet... Door de leider in het noorden, dat is die Droegdel. Mm -hmm. Dus daar zou nog een, een, een soort onderlinge, uh, onderlinge uh, frictie kunnen zijn, waardoor um, uh, jihadisten in het noorden zich ook geroepen voelden om een, uh, op een aanslag te plegen. Nu is het, je schets dat beeld, de, dat uh, uh, deze uh, extremistische moslims eigenlijk door, in Algerije zelf door het harde optreden van de regering uit de steden zijn uh, verdrongen. Ze bevinden zich daar in die Sahel. Ja. En van daaruit doen ze niet alleen, proberen ze niet alleen verkeerde zaken te doen in Algerije, maar in dat hele gebied... dus ook Mali in dit geval ja. nu, maar ook bijvoorbeeld in Jemen misschien. Daar worden ook aanslagen gepleegd. Er werd ook vandaag weer een bericht dat daar een zelfmoordaanslag was. Zou je dat gemakshalve allemaal op het konto... van die verschillende Algerijnse extremistische groepen kunnen... Schrijven. Nou, Al-Qaeda is natuurlijk niet meer het Al-Qaeda wat wij kenden uit 2001 toen ze de aanslag op de Twin Towers onder andere pleegden. Al-Qaeda is meer een ideologie en in verschillende delen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn, zijn er groepen die zich Al-Qaeda noemen. Uh, in Jemen is bijvoorbeeld actief uh, Al-Qaeda op het al uh, Arabisch Schiereiland. Mm. In Noord-Afrika is actief uh, AQIM, dus Al-Qaeda yeah. in de Islamitische Maghreb. In Irak is een, uh, een Al-Qaeda uh, uh, groep uh, actief. Um, hoe zij zich precies tot elkaar verhouden is altijd een beetje lastig vast te stellen. In hoeverre ze contact hebben bedoel ik dan... Um, maar goed, ja, ze, ze hebben dezelfde ideologie. Ja, ze ja. willen, willen ze hetzelfde, het uiteindelijke doel. Er zijn wel verschillen, lees je ook. Ja, ik, ik, ik zeg altijd over Akim, dus Al-Qaeda en in, in de Maghreb... dat het de Al-Qaeda-ideologie is zoals we die kennen van... Bin Laden, maar dan met een regionaal sausje. Ja. Want ze vinden inderdaad de regimes in het noorden van Afrika niet islamitisch genoeg, maar ze hebben ook specifieke doel om de buitenlandse aanwezigheid uit die regio te verdrijven. Welke, wel, welke islamitische denominatie hangen ze? Hangen de verschillende groepen aan? Of is dat niet erg duidelijk? Zijn het Soenieten? Zijn soenieten, het... ja. ja, ja. ja. Nee, Al-Qaeda is Soenitisch. Ja. Um, en in het noorden van Afrika uh, um, richten ze zich toch ook heel specifi specifiek... Om het op het verdrijven van de westerse imperialisten, ja. zoals zij dat noemen... Dus uh, de buitenlanders in het gebied. Moet de, ja. mo moeten de regeringstroepen zich in Algerije... zich nu zorgen maken dat ze juist op een plek... waar veel veiligheidstroepen zijn... dat ze daar juist een aanslag kunnen weten te plegen? Ja, uh, we wisten al dat ze zich bijzonder veel zorgen, ma zorgen maakten... over wat er in Mali uh, aan de hand was... Um, de Algerijnse overheid zit natuurlijk totaal niet te wachten... op een, op een oorlog in, in zijn eigen achtertuin. Nee. Laat staan de spillover die zo'n oorlog vaak met zich meebrengt. Dus dat het ook op eigen grondgebied uh -huh. uh, tot instabiliteit leidt. En dat lijkt nu inderdaad aan de hand. Dus ze maken zich bijzonder veel zorgen. Maar ze hebben zich in eerste instantie tijdens die gijzelingsactie... van nu bijna twee weken geleden... Ja. zijn ze volkomen uh, eigenhandig, eigenzinnig... zonder iemand daarin te kennen. Ik heb het over de Algerijnse regering ja. opgetreden. Ja. Nu, schoorvoetend, zeggen ze... we hadden misschien toch wat eerder Frankrijk en Engeland in ook voor op de hoogte moeten stellen... want ze blijken nu dat ze ze nodig hebben. Klopt. Misschien. Ja, de Algerijnse overheid heeft altijd volgehouden... juist door, door die uh, burgeroorlog in de jaren negentig... dat ze ervaring hebben met terrorisme... dat ze ervaring hebben met het aanpakken van terrorisme. Um, dat zal ook reden zijn geweest... waarom ze zo uh, daadkrachtig hebben opgetreden bij de, de gijzelneming... Um, ze hebben inderdaad afgelopen weekend toegegeven dat het wel handig was geweest als ze ook steun hadden aanvaard uit, uit Europese landen. Ik denk inderdaad nu ze zien dat uh, ten zuiden van Algerije zo'n zo conflict uh, zich ontvouwt wat wellicht een soort tweede Afghanistan wordt. Dat ze die hulp wel kunnen gebruiken uh, bij de bestrijding van terrorisme. Een uh -huh. tweede Afghanistan zeg je? Ja, ik... ik, ik ik ben natuurlijk geen Sahel-expert, maar we hebben gezien de afgelopen jaren... dat, dat die jihadistische groepen um, zich heb, hebben teruggetrokken waar, waar nodig... hebben aangevallen waar het kon, dus een zekere flexibiliteit uh, hebben. Uh, waardoor het wel eens heel lang zou kunnen duren... Uh, voordat ze echt zijn verdreven en er echt stabiliteit mm -hmm. terug is in de En dat regio. zou natuurlijk ook uh, kunnen... dan zou je misschien kunnen begrijpen waarom Bouteflika... De, de, de, de president van Algerije, die altijd zo op zichzelf is... en geen pottenkijkers wil... misschien nu toch wel de Fransen en de Engelsen er toe zou willen laten. Natuurlijk ook, omdat jij al zei... die vreselijke ervaring van die lange burgeroorlog met tienduizenden doden. Dat hebben ze nog goed in het achterhoofd. Dat is een enorme trauma daar. Ja. Dus hij zal, ze zullen wat opener moeten worden, want Algerije is natuurlijk zo gesloten, als ik weet niet wat. Ja, inderdaad, als het gaat om het aanvaarden van hulp... bij de bestrijding van ja. terrorisme... Uh, zijn ze nu al schoorvoetend wat, op wat opener aan het worden. Dat waren ze natuurlijk inderdaad niet. Nee. Uh, wat ik al zei, ze hadden het idee dat ze, zij de ervaring hadden... met de bestrijding van terrorisme... dat ze dat ook goed hadden aangepakt in de eind jaren negentig. Ze hebben natuurlijk enerzijds echt een militair offensief gevoerd... om die terrorisme uh, uit te schakelen. Maar anderzijds hebben, hebben ze ook een politiek proces opgestart... waarbij uh, islamisten amnestie konden krijgen... Dus als zij uh, erkenden dat zij een aandeel hadden gehad in die burgeroorlog... dan konden ze, werden ze niet vervolgd en konden ze reïntegreren in de maatschappij, zo ja. gezegd. Dus, uh, en dat hebben ze natuurlijk allemaal op eigen houtje gedaan. Of althans, dat hebben ze altijd zo, uh, hm. uh, zo gezegd. De, de, het ironische is natuurlijk een beetje dat zo'n dikke 50 jaar geleden... heeft Algerij zich ontworsteld aan, het, uh, aan de Fransen, aan de Fransen, de koloniale overheerser. En nu moeten ze Franse troepen dulden aan hun zuidgrens. Ja. Hoe valt dat? Komt dan die herinnering aan die onafhankelijkheidsoorlog, die heel gruwelijk was, wat daar voor de uitzending over is, dus weer een prachtige film over gemaakt, komt dat weer terug, die gevoeligheid? Nou, de, de, het is natuurlijk onmiskenbaar dat de Franse. Uh... Aanwezigheid in de regio, die, die merk je nog, nog iedere dag als je daar bent. Uh, de Algerijnse overheid heeft wel, zeker in de jaren 50, ook heel erg geprobeerd om het Arabische karakter in plaats van het Franse karakter uh, in de regio te benadrukken, hebben ook allerlei arabiseringsprogramma's uh, opgestart. Dus um, ja, dat ligt, dat ligt gevoelig, maar ik zou zeggen, het ligt met name gevoelig bij degene die, uh, die vatbaar zijn voor uh, de boodschap van die van die. Uh, radicale en... Mm -hmm. en ja. Wat willen die groeperingen in dat gebied eigenlijk? Want uh, van, van, was het van het weekend? Zo'n groot stuk in de krant waarbij je een soort bible belt ziet over het noorden van Afrika. Zoals bij ons je dat ook hebt. Hè? Mm -hmm. vanuit, uh, vanuit Zeeland naar uh, richting Drenthe geloof ik. Wat willen ze? vergelijking. Ja, Koran belt, toch? Wat willen ze precies? Willen ze daar islamitische staten maken? Ja, met sharia? dat is inderdaad enerzijds uh, hun doel. Dat is meer de, de, de bekende Al-Qaeda-ideologie, het verdrijven van de regimes daar omdat die kruisvaarders niet... ja inderdaad is de regimes zijn niet islamitisch genoeg dat is één. Maar uh, wat ik al zei, ook zeker het verdrijven van de, de buitenlandse aanwezigheid in die regio. En dan met name de westerse aanwezigheid. En nog specifieker richten die groepen zich vaak op Amerikanen en Fransen. Omdat dat natuurlijk de kolonisator uh, is ja. geweest. Goed, dat, is dus, uh, uh, dat zijn de extreme islamisten tegen het westen. In Algerije nog even. We, uh, we hebben het steeds over dat trauma van die burgeroorlog begin jaren negentig. Dat, dat was het gevecht tegen moslimextremisten. Is een van de redenen dat dat nog zo vers in. In het geheugen ligt dat de Arabische lente in Algerije nooit echt voet aan de grond heeft gekregen... dat de regering altijd, altijd heeft kunnen zeggen... ja, maar dan krijg je hier die moslim-extremisten. En kijk eens wat dat gaat doen. Ja, dat, inderdaad. Um, ik zou inderdaad grofweg twee redenen kunnen geven... waarom die Arabische lente niet is gelukt in, uh, in Algerije. Enerzijds is het inderdaad dat er natuurlijk niet echt... een goed georganiseerde oppositie is in Algerije. En zeker geen islamitische oppositie, zoals in bijvoorbeeld Egypte. En daarbij... Uh, um, Islam Islamisme uh, associëren veel Algerijnen toch met instabiliteit en met geweld... en met alles wat ze hebben meegemaakt in de burgeroorlog. Anderzijds um, heeft Algerije natuurlijk olie en gas. Mm. En daar uh, haalt de, de overheid zijn inkomsten uit. Dus de overheid heeft financiële middelen genoeg... om uh, te kunnen uh, antwoorden aan de eisen van... Uh, van um, de massaprotesten, dat hebben ze ook gedaan. De afgelopen twee jaar is het, uh, zijn de publieke uitgaven met 50% gestegen. De lonen in de publieke sector zijn verhoogd. Er uh, zijn lastenverlichtingen doorgevoerd... Um, subsidies op allerlei basismiddelen zijn, uh, zijn uh, toegepast. Dus dat zijn grofweg de redenen waarom die Arabische lente... Niet, uh, ja. geen grof, ja. uh, voet aan de grond heeft gegeven. Je noemde al uh, olie en gas van belang voor het regime zelf... maar ook belang voor buitenlanden, Frankrijk bijvoorbeeld... maar ook andere landen. Betekent dat, dat die andere landen, uh, Algerije... Uh, veel meer te hulp zullen gaan komen? Of... Ja, denk je, je noemde Afghanistan. Ik kan me ook voorstellen dat het Europese landen zich Oeh, wel tien keer bedenken voordat ze daar beneden. Ja. ja, precies. Ja, inderdaad, dat zou een, een, een terughoudende factor kunnen zijn. Maar er zijn natuurlijk hele duidelijke economische belangen in Algerije hmm. voor, uh, voor buitenland, buitenlandse investeerders. Andersom is Algerije er alles aan gelegen om die buitenland, buitenlandse investeerders te houden. Um, ze hebben die buitenlandse kennis ook nodig om, uh, om die olie- en die gassector uh, draaiende te houden. Uh, dus ja, dat is een wisselwerking met belangen van beide zijden. Mm. En nu uh, het inderdaad een klein Afghanistan misschien wordt in hun eigen achtertuin, na dat trauma van die burgeroorlog, heb je alle kans dat ze zich samen met het Westen toch nog meer in de strijd tegen uh, die oprukkende... Al-Qaeda in de Maghreb zullen, zullen weren, zullen keren. Ja, als ik inderdaad het, het bericht wat dus juist is binnengekomen lees... Uh, zal dat misschien zo zijn. Tot nu toe zijn ze natuurlijk een beetje terughoudend geweest. Ze hebben wel hun luchtruim opengesteld voor Franse vliegtuigen... maar hebben niet uh, uh, volledige steun uitgesproken. Uh, maar misschien uitgesproken. gaat daar in komen. Misschien wel. Ja. Floor Janssen, hartelijk bedankt. Dankjewel. Verbonden aan instituut Klingendaal ja, als Midden-Oosten deskundige. De villa is zometeen terug met schuld en boete.